De Lokale Omroep Goorlen is een vereniging en een vereniging heeft leden. En via de ledenvergaderingen hebben leden de mogelijkheid het beleid van de Lokale Omroep Goorlen mede te bepalen. Het aantal leden kan ook gezien worden als een graadmeter voor het draagvlak van de log in de lokale gemeenschap. Het lidmaatschap van de log kost 12 euro per kalenderjaar. Steun de log via lokaleomroepgoorlen.nl je bent dan niet alleen lid, maar je ontvangt ook nog een dvd. Word lid van de lokale ondergoorden en bepaal mee.